ik door de buurt liep, dacht ik opeens aan een buurtlied Maar het moet wel klinken op de beat. Beat, beat Ook al lukt het me niet, het boeit me niet beat, beat, beat. Yo, de. deze rap gaat over jou En als Henkje niet blijft, dan val ik flauw Dat is gemeen, dan is Henkje alleen En nou voorover de gemeente is raad, dat is een dom gebaar Waar blijft het volle Stadion? Ik heb een perfecte vriendin en ze heet Dion Want ik heb een scheidekel aan het gewacht En dat ik zo het ben, hadden jullie zeker niet verwacht dat had ik niet moeten doen Maar het draait toch niet alleen maar om de poen. Dat had ik niet moeten doen Maar het draait toch niet alleen maar om de poen. 4, 5, mijn naam is Dionne Mijn rapcarrière is net begonnen Jongen, jongen, ik speel niet met vuur Ik chill liever in de, zee, al de buurt. Mijn naam is Ricardo, ik woon in de Wipstrik In de Wipstrik is het heel gezellig De dan is meestal gezellig Ja toch? Hij ja, kent me Kom elke dag in dit wijkcentrum Er is een speeltuin Hier stop Er is een job Dat is het blowhawk Trapveldje is er, nog niet zo lang Iedere avond is iedereen bang Ze zijn bang want er is geen licht En dat is verplicht We willen de jeugdhond wat anders flip ik Anders flip ik. Flip ik. Wip, strik, strik. Yo, ik ben Melvin en ik woon in de Wipse. Wip willen een jeugdtonk, want anders flip ik. We hebben naar school echt niks te doen. Heeft de gemeente daar niet genoeg poen? Er is veel gezeik in deze wijk. Er wordt veel geroddeld, daarom breekt de dijk. En dan strandt het water over. Het is geen grapje, je moet het maar geloven. Mijn naam is Rico, ik woon in de Wipse. Als ik van school kom heb ik ruzie met mijn zus Dan wil ik naar de jeugdhonk met de bus Dat zeg ik dus Een jeugdhonk is dus wat we willen Lekker relaxen en lekker chillen Een stereo installatie dat hoort erbij Net als Queen en schapen in de wei Mijn naam is Jeffrey, ja dat is zo Ik wil een jeugdhonk met de disco En we willen chillen met muziek ofzo Flip ik, yo, yo, yo.